Drie uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. De crisis in Egypte leidt tot vertraging in het vredesoverleg voor het Midden-Oosten. De belangrijkste partijen die dat overleg voeren zijn in München bijeen... en hebben laten weten volgende maand verder te gaan met de vredesbesprekingen. Eerst moet de rust in Egypte zijn hersteld, zo werd in de wandelgangen gezegd. In Egypte is het vandaag overigens redelijk rustig. Morgen zouden er weer grote demonstraties op het programma staan. Maar vooralsnog wijst niets erop dat president Mubarak op korte termijn opstapt.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 ABB Verkeersinformatie het blijft oppassen met de harde wind. Want zware windstoten hinderen het verkeer af en toe. Er zat file op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en en Dorp, 6 kilometer. Op de A325 files in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Richting Nijmegen tussen Husse en Elst 3 kilometer. En richting Arnhem tussen Dresse en Elde, 2 kilometer.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 Live vanuit uh, Carré in Amsterdam, in je Komt u even langs, we hebben een uh, leuk programma tot uh, half vijf. Uh, straks uh, bijzondere muziek nog eens. Marielle Fatima met een uh, gast die uh, uh, uh, te verkouden is om te zingen vandaag... maar wel iets kan oh. voortdragen. Okay. Uh, to uh, yeah. uh, uh, en, en aan tafel drie gasten. Uh, in de eerste plaats is dat uh, Jan Rudolf de Lorm. Hij is uh, directeur van het Singer uh, in Laren. Het museum wat blij is dat Slingers heeft uitgehangen... want de denker is weer terug nadat uh, hij... Vorig jaar was het, hè? twee jaar geleden alweer. Was geroofd. Vier jaar geleden, in 2007. Jaar geleden, dat die restauratie dan zo lang geduurd heeft. Hè? Ja, het heeft heel lang geduurd. Het is ja. ontzettend lang over. Uh, nou, eerst de, de verzekering uh, komt natuurlijk niet meteen over de brug. Nee. Dus er werd ontzettend veel over gesjoemeld, heen en weer. En toen was het de vraag: uh, ja, kan je iets wat zo kapot is gemaakt. Kan je dat wel, moet je dat wel restaureren ja. en kan je dat wel restaureren? Ja. Dat is en daar, dat duurde ja. nogal lang voordat ja. men daar uit was. Ja. Een vraag die bij ons op de redactie ook bleef hangen was, wat denkt de Denker eigenlijk? Wat denkt u? Nou, van alles. Van alles. Maar ja. hij denkt, nou, oorspronkelijk is de, is de Denker gemaakt uh, als bekroning van een 6,5 meter hoog uh, beeldhouwwerk. En, uh, een deur voor een nog te bouwen museum voor decoratieve kunst, wat er overigens nooit gekomen is. Nou, dat gebeurt al vaker met musea toch? Ja, ja. Nou, Of ze zijn er al en ja. dan uh, willen ze maar niet in een nieuwe dan vorm terugkomen. Nee. Maar in ieder geval, die, die Denker uh, was bedoeld als bekroning van uh, de Hellepoort... Een, een, een grote monumentale scène van de hel. geïnspireerd op het uh, verhaal van Dante. De Commedia Divina. En daar had uh, Rodin zich op geïnspireerd. Dus die denker, dat die is, was Dante, de poeet... Ja. En die dacht over de hel. Over het slechte, de zwarte kant uh, in de mens. Ja. Daar ging je net ook al even over. Uh, luister, beluisterde ik uh, met Lou Reed. En Rodin was eigenlijk ook een, uh, iemand die keek naar de zwarte kant van de mens. Ja goed. We praten straks verder over, over de denken en over de restauratie. Ook aan tafel uh, Hans Hartog Jager die uh, een drietal uh, mooie beeldende kunstevenementen uh, gaat bespreken straks. Dat Ook even over die, want die, die discussie is natuurlijk inderdaad van, moet je zoiets restaureren? Wat, wat is jou, heel kort jouw mening daarover? Moet je zo'n denker als hij is... Uh, Oh dit, wil je... nou, oh, dit wil ik van alles over het zeggen. Het gezicht maar. als de oorwerper. Nee, voor. Ik, ik, ik ben altijd wel gefascineerd, door... Ik, ben, ik vroeg bijvoorbeeld af, hoeveel van die dingen zijn er wel niet? En hoe, hoe werkt dat dan met uh, hoe belangrijk het is? Ja. Zijn het er een stuk of vijftig of zo? Er zijn er vijftig uh, gemaakt van deze maat. Hmm. En de, de tentoonstelling in Singer gaat er onder andere over... Um, of wat, wat is nou een gietsel, een bronsgietsel? Ja. Nou, zijn ze allemaal hetzelfde ja. of zijn ze allemaal heel erg verschillend? Oké. Okay praten we straks even verder. Erik van Eegraad ook aan tafel. Want je zit in de serie architecturen van de Afro. Die uh, straks een deel 2 te zien is op Nederland 2 om 5 uur. Um, ja, wat het over theater Dat heb je wel eens ontworpen al, het, ja. uh, in Haarlem, de Schouwburg. Een museum uh, ook, al als, uh, ook al op je lijstje staan? Een natuurmuseum in, uh, in Rotterdam. Ja. En ik ben al bezig met het Drents Museum in, het museum in uh, Assen. Ja. Daar heb ik de tekeningen van gezien. Dat zag er ook heel vrij uit. We praten straks daarover verder. Eerst uh, de muziek. Ja, Maria de Fatima staat weer klaar. En zij gaat een uh, nummer zingen. Met, met bijzonder, uh, als bijzondere extraatje. Dat de Te Lau een, uh, een tekst daarbij gaat doen. Uh, en dat is een nummer dat heet... Uh, ook een vertaling. Wat zeg je? Ook een vertaling, ook een vertaling ja. My Preta heet dat. En dat mocht voor de Anje-revolutie van uh, 1974... mocht dat in Portugal niet gezongen worden. Dus we hebben, wat dat betreft... Uh, nou, we doen een oogje dicht. My Preta Thank you. Is haar huid en haar kruishaar vergrijst? Net als het kantenschort, slap, slap vallend op haar dijk. Pellinkar, Kilada, Karapina, Branca, Kandula, de Genda, Kaj. Zij de wieg Van haar meesterszoon Kort na de bevalling De bevalling van haar meesteres in Afgetuigd en zwarte moeder droogde zwarte moeder droogde nog maar eens een traan. haar liefde, haar kind en zij, de zwarte moeder, zij wiegde haar meesters blanke zoon. De Fatima met uh, telau uh, en mai preta. Je vraagt je of er misschien een Egyptische pedant is van dit uh, stuk, ongetwijfeld. We gaan het over uh, Laren hebben, over het Singer. In 2007 stalen koperdieven een afgietsel van de denker van Rodin uit de beeldentuin van het Singermuseum in Laren. Het beeld werd uh, ernstig verminkt teruggevonden, leek rijp voor de sloop... maar restauratoren presteerden het uh, onmogelijke... en herstelden het meeste werk alsof er nooit iets is gebeurd... De directeur Jan Rudolf de Lorm, directeur museumzaken van het Zinger... die viert die feestelijke terugkeer van de Denker... met een tentoonstelling rond het monumentale beeld. Heeft u de afgelopen jaren wel eens uh, wakker gelegen van het idee van... hoe krijg ik dat ding terug? Ja. ja? ja. Wat waren dat voor nachten? Ja, weet je, zweterige nachten waren dat. Ja. Nou, er werd, werd ons verzekerd door uh, experts, uh, die, die ik overigens goed ken... dus ik geloof dus ook wel dat de uiterlijke waarde, zoals het dan werd genoemd... van het beeld te herstellen was. Ja. En ik ben super atechnisch, Dus ik dacht, ja, ik kon me daar eigenlijk weinig bij voorstellen. Maar ons werd verzekerd, het is te repareren. En vervolgens ga je met een restauratiecommissie van tien man... ga je dat avontuur tegemoet. Maar er is geen handboek denken restaureren. Dus je, het wiel moest als het ware toch wel uitgevonden worden. Ja, Wat zijn de, de momenten of de, de, de, de keuzes die gemaakt moesten worden... die, die echt precair waren? Nou, er was... Uh, in ieder geval was er een oh, ongelooflijk gelukkige vondst... helemaal aan het begin van het traject. Want er zijn, uh, ik zei net al tegen Hans, daar toch jagen... er zijn een vijftigtal afgietsels van deze denker... die 71 centimeter hoog is. Aha. Het formaat van de denker uit Poort van de Hel... En er is ook een grotere die mensen kennen. Maar goed. Um, en daar, die, die bestaan er in een paar varianten. Die zijn allemaal een beetje anders. Dus wij moesten op zoek naar de juiste denker. Die precies zoals die van ons. Nou, dat is een beetje een, een, een speelt in de hooiberg. We zijn toen naar Meudon gegaan. Waar uh, al het werkmateriaal van Rodin wordt bewaard. Dus al het gips. De gipsen modellen en de gietmallen. Of voor, voor zover die er nog zijn. Mm -hmm. uh, en ook van de denkers. En wij zijn met die kapotte denker in een auto zijn we naartoe gegaan hebben onze uh, collega's van Musee Rodin, die de deuren wijd openzetten, echt hartverwarmend, ja. ongelooflijk uh, leuk stad... Dus zijn we daar naartoe gegaan en daar stonden vijf Gipse denkers uh, klaar. Die, uh, en er zijn daar duizenden Gipsen, die worden daar bewaard. En die staan altijd uh, in depot, die zie je niet. Nou, en we zagen, we zagen meteen al dat ze er erg op leken. En vervolgens zagen de mensen die er echt verstand van hebben. dat op de linkerteen van een van, de, van die Gipse denkers zat een, uh, een, een foutje een gietfoutje in de gips. en dat zat precies zo op de onze. Dus de speld in de hooiberg was gevonden. Fantastisch, het lijkt wel. En dat oh, was als ze poester in het glazen muiltje. Ja, nou zeggen. dat was echt kikken. Kippenvel, ja. uh, ongelooflijk moment voor ons allemaal. Dus we hadden, we hadden dus de leg legitimatie om te gaan ja. restaureren. Toen. Overigens wel fijn dat het de linkerteen is, want de rechterteen was weg, hè? Toch? In, nou, nee. Ik heb het boek voor me, gelukkig. Ja. Dat had ik niet geweten. Het, onderbeen nou, het, het was rechte geween. onderbeen was weg, maar net boven de voet afgeslepen. Oké, okay, dus de, de rechte teen had ook, ook nog kunnen. Die had ook nog kunnen. ja. Dat is over, ze, ze hebben dat, dat, dat een stuk benen uitgezaagd. Zo van, dat is, hebben we dit alvast binnen als uh, dief? Ja, nee, ik bedoel, het was uh, te stom voor woorden. Als het nou nog met een ideo ideologie was gebeurd. Maar deze, deze mannen uit Muiderberg, oh. notabene, vlakbij. Vlakbij. Die uh, hebben een cirkeltje om hun huis getrokken. Van waar kunnen we koperjatten? en zijn onder andere in een tuin van Singer terechtgekomen... waar een aantal bronzen beelden stonden. Uh, Brons heeft 90% koper. En net als uh, leidingen van de spoorwegen, hè, ook koper... is dat veel geld waard, dus dat ja. namen ze mee. Niet ja. wetend dat het om een meesterwerk ging wat miljoenen waard is. Vervolgens hoorden ze op, het, op de journaalbeelden, of zagen ze... want het werd meteen kwam het op het journaal... Mm -hmm. dat het een uh, uitermate kostbaar beeld was. En toen zijn ze gestopt met vernielen, denken wij. En hebben ze het in de grond gestopt... En uh, als, als ze dat niet hadden gezien, dan is waarschijnlijk helemaal een stukken gezaagd. Ja. Zullen we eens even luisteren naar een stukje uit het journaal? Het is altijd mooi om het een beetje aan te kleden. Oké. Okay. Ik hoop dat het nu komt. Een stukje journaal. De dieven zijn binnengekomen door met een auto het hek naar de binnentuin te forceren. De bevrijding van Martin Borgort ligt ontzield naast zijn sokkel in het gras. De rest van de beelden is weg. Ook het belangrijkste en waardevolste beeld, een afgietsel van de denker van Rodin... Het is nog maar de vraag of het om een kunstroof gaat. Want het laatste jaar zijn bronzenbeelden zeer geliefd... omdat de prijs van brons zo gestegen is. In duistere circuits, vaak in Polen... worden de beelden omgesmolten en verkocht. Nou zou je zeggen, de denker is zo ongeveer het beroemdste beeld ter wereld. Althans heel erg bekend. Je moet wel ongeveer onder de grond hebben gewoond... om niet te weten dat het een beroemd beeld is. Toch? Ja, ik, ik, ik kan wat zijn me, het voor Weet ik kan me niet zo verplaatsen in de, in de geest van deze mensen. Maar wat zijn het voor, voor, voor types? Het zijn dus geen uh, uh, uh, uh, rovers uit Polen of zo. Het zijn gewoon jongens uit, uit de buurt, uit Muidenberg, Dat ja. is bekend. Uh, ze zijn ervoor geweest. Ja, een stel idioten die dus geen idee hebben. Maar er zijn een hele hoop mensen die geen idee hebben, hmm. denk ik. Uh, maar in ieder geval zij niet. Uh, maar ze zullen zich wel voor een kop hebben geslagen... Wetend, uh, toen ze dat zagen, dat ze eigenlijk iets heel kostbaars. Maar ja. laten we het ergens anders over hebben. Ja, laten we het helemaal hebben... geen leuk onderwerp. Laten we het hebben over. Nou ja, weet hoe... nee. <laughs> je, de aanleidingen dat u hier ziet. Nee, is toch... maar ik... nee, weet... mijn, mijn collega-directeur uh, René Sinesappel, die, die was erbij toen het gebeurde. En wij ja. zagen een uh, preview van de AFRO-documentaire die 8 februari wordt uitgezonden. En die zat echt naast mij. Ik, ik hoop dat hij niet verveend vindt dat ik het nu vertel. Maar echt met tranen in zijn ogen. Die, die, dat was zo'n klap voor de mensen in Singer, ik werkte er toen nog niet... die, uh, die dit, uh, dit meemaakt. Ja. De tuin waar dus zeven beelden waren ontvreemd. En ja, dit is echt iets verschrikkelijks. Als ja. je, zeg maar, je, de nachtwacht van je museum uh, nou ja, totaal vernield wordt. Ja. Waar wilt u het over hebben? <laughs> het goede, overwint het kwade. Ja, Laten we het eens hebben over wat maakt dat beeld zo, zo bijzonder. Waar, waarom is het zo'n zo nou, icoon van, van de, van de beeldende van de kunstgeschiedenis? Ja, dat is, dat is een moeilijke vraag. Aan. Kijk, ik ja. denk dat, dat meesterwerken van kunst... en misschien dat uh, Hans uh, dat met me ook daar ook iets over kan zeggen. Uh, of dan. Erik. Nee, dat is, dat is natuurlijk heel mysterieus. Wa waarom is de Mona Lisa iets dat ons allemaal raakt? Uh, waarom is het melkmeisje van Vermeer uh, betoverend? Waarom is de denker een, een embleem... wat in ons collectieve bewustzijn gebrand zit? Ja, misschien omdat het een... Uh, het niet helemaal grijpbaar is, maar toch een, je een spiegel voorhoudt... het heel herkenbaar is en tegelijkertijd mysterieus. Dat kan je bijna niet in woorden vatten. Je moet, je moet het beeld ontmoeten ja. om dat te ondergaan. En daarom, dat is een van de redenen, dat wij vonden met elkaar... Uh, dat het absoluut nodig was om het weer in ere te herstellen... om, om de uiterlijke waarde weer ja. terug te brengen. Die discussie was snel uh, gevoerd. Nou, die discussie duurde best wel. Dit speelde zich af, overigens, voordat ik, ja. uh, toen ja. ik drie ja. dagen uh, uh, in dienst was... Uh, werd daar enorm over gediscussieerd, kwam dat ineens los, die discussie. Uh, ik, was, ik was niet uh, degene die die, uh, die die beslissing had genomen. Dat was al eerder gedaan. Ik vind het een hele goede beslissing, overigens. Maar men was het er niet zomaar over eens... of je uh, dit beeld, dat er wel heel spannend uitzag, maar ook verschrikkelijk... of je dat weer moest herstellen. Of hm. dat het als symbool van tegengeweld moest blijven bestaan. Ja. Maar godzijdank ja. hebben ze besloten om het te repareren, om het te herstellen. En het resultaat, wat je in zingen kunt zien... Uh, ja. Maakt, dat, maakt die beslissing, denk ik, meer dan waar? Ja. Ik toch, even voordat we over die tentoonstelling gaan, gaan praten, toch nog even naar de andere kant van de tafel. Uh, van, waarom is dat beeld zo aansprekend, Hans in de Heb je daar een. Ik, ik, kan jij het, het wel in woorden Mijn, het, het is wel vaak zo dat de die heel beroemd zijn geworden. dat er veel verhalen omheen hangen. Noem maar wat, de Mona Lisa is gejat geweest. Uh, en, daar lijkt een man te zijn. Is, is het een hele. nou precies, maar daarom ja. werkt dat zo. Dat ja. is vaak een opeenstapeling van verhalen, van geschiedenissen die maken dat dingen gaan leven. Daar moeten ze natuurlijk zelf ook krachtig voor zijn. Bij de Denker weet ik het niet precies, maar het ja. is van Rodin... een van de beroemdste beeldhouders die ja. doorbrekende dingen heeft gemaakt. Zulke ja. dingen zullen meespelen? Nou, De Denker is in 1906 al een keer, sorry dat ik opbrek, ja. maar in 1906 uh, was er een, een grote, twee meter hoge Denker voor het Pantheon gezet. Uh, Rodin's wens was om het voor het Pantheon uh, te zetten, een grote Denker. En in 1906 is hij al een kort geslagen door, een, door een, iemand die... Ja, Rodin uh, niet oké okay vond. Hm. Die het, uh, hij, hij was provocerend, omdat hij heel ja. vernieuwend was. Ja. Dus toen al was er geweld tegen dit. Dat ding. soort ja. dingen helpen vaak, toch? Ja, ja. En niet alleen geweld, maar ja. uh, als er maar verhalen komen. Erik van Egeraad, wat denk jij? Nou, waarom waarom het is misschien... het is dit, soort, dit soort beelden uh, maken deel uit van wat je noemt ons collectieve geheugen. Ja. Uh, dus alles wat we met elkaar ontdekt hebben, gezien hebben, gevonden hebben... daar vinden we wat over. En uh, dat doen we dus niet, niet op de manier zoals Idols is... dat we gaan stemmen met z'n allen of het nou wel of niet goed genoeg is. Maar er is wel zo'nzelfde zo soort systeem. bestaat er in feite dat we vinden dat dit soort dingen zo goed zijn... dat we er zoveel ja, ik zou zeggen, ja. onzinnige moeite voor doen. Want dat is natuurlijk eigenlijk zo. En voor eens een beeldje, wat je ook op nu kan gieten... Ja. Uh, is toch uh, een partijdeskundige jaren bezig geweest ja. om het weer in orde te ja. maken. Nou, ja. dat, dat, dat betekent dus dat mensen vinden met z'n allen dat het heel veel waard is... Ja. En dat is wel, wel leuk. Dat ja. is wel heel erg belangrijk. We ja. moeten toch nog even over de tentoonstelling praten. Want die, die, al die deskundigen die zich inderdaad mee bezig hebben ja. gehouden... dat zien we ook op de tentoonstelling. Die beginnen met, een, met de, de plaatsdelict, zou ik bijna zeggen. Alsof ja. je naar Tatoort tato zit te kijken. Ja. Dus met rood-witte linten en een politieteentje uh, waar dan... Uh, ja. Een, een, ja, een, een foto, een kunstwerk ont... van Gertjan Kokken, Kokke. Ja. Uh, met, meteen ja. ge, gemaakt na, uh, nadat het beeld was opgegraven. Ja. Dat is een prachtige foto. Ja. En uiteindelijk kom je dan via allerlei zalen met ander werk van, van uh, Rodin ook dan... Bij uh, het restauratieproces? Ja, we hebben, we hebben dus beelden uit de hele wereld geleend. Uh, die uit die poort van de hel komen. Het was een soort uh, palet waar die allerlei beelden uithaalden, waaronder de Denker. En dan hebben we een aantal denkers geleend. onder andere een uit Melbourne, de allervoegste Denker. die nog een muts op heeft Zoals... die Dante personifieert. Ja. Ja. Lange tijd is er overigens wel gedacht dat die vals was. Want hoe kan de Denker nou een muts op hebben? Maar dat was, hij was dus ooit. De, de Allereerste is dus echt anders ja. dan de, de late. En dan een zalen een over de restauratie, die dus enigszins omstreden was. Maar wij hebben gedacht: je moet de deuren wijd openzetten, de ramen wijd openzetten. En de kijkers, het publiek, mee laten kijken. Precies wat er nou gebeurd is, hoe dat gerestaureerd is. Ja. Um, nou ja, en, en dat is in de tentoonstelling te zien. En als troost krijg je dan in de laatste zaal. Helemaal in zijn eentje, mooi, hoog, uitgelicht, uh, ja. de gerestaureerde, ja. denken. Nog even heel kort, uh, blijft hij daar binnen staan... of gaat hij toch weer naar buiten toe, in de beeldentuin? Nou, hij gaat uh, nooit meer terug naar buiten. Als dat zo, niet, in ieder geval niet zo lang... Uh... <laughs> nee, hij gaat niet meer naar buiten, kan ook niet... want nee. uh, hij is gerestaureerd onder andere met acrylverf uh, en, en uh, met epoxy. Dat ja. kan niet buiten, ja. maar hij blijft na de tentoonstelling... komt hij in de Van der Brinkgalerij, zoals dat heet bij ons... en die grenst aan de tuin met natuurlijk licht. Heel mooi. En staat dan op vijf meter afstand waar hij ooit in de tuin stond. Oké, hartstikke mooi. Het is een fraaie tentoonstelling... en hij ziet er als nieuw uit, zou ik bijna zeggen. Voor mij als leek in ieder geval. Rodin, de Denker denkt weer tot 23 mei te zien in Singelaren. In Afro's Close-up is dinsdag de documentaire De Denker van Anna te zien... om 11 uur op Nederland 2. Jan Rudolf de Loon. Dankjewel dat je hier in Opium was... Dan gaan wij naar de 80 seconden. U weet, elke week geven wij een latent talent. 1 minuut en 20 seconden de tijd om iets van haar of zijn kunnen te tonen. Ze is pas 15 jaar oud, nu al in de volkskant omschreven, als hoogbegaafd multitalent met een onmiskenbaar eigen stijl. Haar stijl is te herkennen aan het jazzy timbre en dromerig geluid. De 80 seconden van Floor Hofman. Perfecte timing, Floor Hofman. Zij werd uh, op, de, uh, op de bas, de staande bas, begeleid door Casper Dam. Ook die nog even een applausje. Intussen komt uh, Floor hier naar de tafel toe. Ja, die, die recensies uh, in, in de kranten, Floor, die, die waren uh, lovend over je zangkwaliteiten. Uh, uh, wat heb je er allemaal aan gedaan en gelaten om die stem te krijgen? Um, ik heb een uh, tijdje zangles gehad van uh, Helen altijd. Dat telt zeker. Ja, en yeah. uh, ja, gewoon heel veel uh, gezongen altijd. Ja. En, en altijd al geweten dat je deze jazzy kant op wilde of, of uh... Nee, ja, ik ben niet echt de jazzy kant gegaan, maar ik heb wel, um, ja, een beetje de klank van mijn stem is gewoon een beetje jazzachtig. Dus, uh, ja. Daarom, uh... Ja. En, en, en, en welke kant wil je op met, met je muziek? Heb jij daar al een idee oh. over? Uh, nee, dat weet ik nog niet zo goed. Nee, nee. Nee. Dat betreft, alle deuren staan nog overal uh, open. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, wordt het wel je, je, je broodwinning? Ik bedoel, je, je bent 15, dus je kunt nog even erover nadenken. Maar... Ja, ik weet het nog niet zo heel goed. Er zijn nog ook heel veel andere dingen die ik heel leuk vind om te doen. Misschien wil ik wel een muziekopleiding doen, misschien niet. Ik wil in ieder geval sowieso muziek blijven maken altijd. Dus ja. Daar ga ik sowieso mee door. Ja, en wat is dat andere ding waarvan je denkt... nou, daar wil ik het misschien ook op voor uh, brengen? Kunst. Kunst, uh, ja. meer in het algemeen. Dingen Kunst. maken, maken? Ja. schilderen. Ja. Oké, okay, nou, we houden je in de gaten. Laat die muziek in ieder geval niet vallen, zou ik zeggen. Nee, zeker niet. Goed, ja, fijn. Bedankt. dankjewel, Floor. En, en ik meld je nog even, meld nog even dat je in augustus te zien bent... kunnen we alvast even uh, weer in de agenda zetten... op het Folkwoods Festival in Eindhoven Klopt, Goed. ja. Heeft u een talent in huis? Wilt u hier een keer optreden in Carée? Kan je toch leuk zeggen dat je in Carré hebt gestaan? Uh, stuur even een mailtje naar opium.afro.nl. Um, we gaan, uh, ja, kan nog wel even, Hans. We hebben nog uh, drie minuten kunnen alvast wel een begin maken... met uh, de eerste uh, onderwerp waar we het over gaan hebben. Uh, wil je het eerst hebben over de Caldi-collectie in Rotterdam? Ja, dat kunnen we wel doen, hè. Dat is toch een beetje de opening van de week. Dus, ja. uh... vertel. Vertel, uh, uh, in de kunsthal gaat vandaag een grote tentoonstelling open... van de Caldick-collectie. Caldick klinkt nogal saai, het is ook een chemiebedrijf. Maar wat er aardig aan is, is dat het de, eigenlijk de privécollectie... van Joop van Kaldenborg is. En hij is een van de allergrootste privéverzamelaars van Nederland. Hij, is, hij moet duizenden en duizenden stukken hebben. Niemand weet precies hoeveel. Volgens mij weet hij dat zelf ook niet. En uh, hij heeft er nu 70 uitgekozen van de laatste tien jaar. En die zijn daar te zien. Het is natuurlijk ontzettend... Interessant omdat iemand die zo met zoveel geld en zoveel passie enorm aan het verzamelen slaat, nu een soort inkijkje geeft in wat hij koopt. En wat zijn, ja, misschien wat zijn gedachten zijn met zijn drijfveren. Ja, het ja. mooie is natuurlijk dat hij het helemaal uh, uit eigen zak heeft betaald. Ja. allemaal. Ja. Dat, ik, ik moet even aan, aan, aan uh, Singer denken, want jullie worden bijvoorbeeld met deze restauratie door de Bank Kiro heeft een half miljoen aan ja. ons gegeven om. Het hele project rond de, de, het herstel van de denkers... tentoonstelling, publiciteit, de ja. film, et cetera, ja. mogelijk te maken. Dus ja. dat is waanzinnig. Ja. Maar ja, het is een heel ander verhaal. Die ja, het heeft alles die niet eigen zo heel veel elkaar. Het is prachtig dat ze dat doen. Maar ja. Van Kaldenborg doet het dus allemaal zelf. Die mm -hmm. heeft besloten dat hij dat zelf kan ja. en doet. En het is ook wel mooi. Wat ik er heel spannend aan vind, is dat heel veel van die privéverzamelaars van die vrij heldere kunsthistorische lijnen volgen. Die willen verantwoord zijn. En Van Kaldenborg doet er helemaal niet ja. aan. Hij, hij zegt een, uh, alles eten. Die hè? koopt van alles. Ja. Hij, ik, ik mocht er één keer kijken en toen stond er in. Enorme Richard Serra, dat zijn van die grote stalen verroeste beelden. Dat ja. ding was wel tien bij, bij acht of zo. Dat kennen wij uit de tuin van het Stedelijk Museum. Dat is het museum Precies. dat ook ooit weer open gaat. Maar dat koopt ja. hij, maar hij koopt ook hele poëtische dingen. En het schiet alle kanten op. Daardoor ga je toch ook een beetje denken, wat drijft die man? Wat zit er nou in die geest waardoor hij dit allemaal bij elkaar koopt? Wat ik persoonlijk wel spannend vind. Maar hij er wil er nooit iets over zeggen. Zit er een lijn in, vind jij? Nou, eigenlijk niet. Hij is de lijn. Eigenlijk. Maar hij wil niet toegeven van, ik, nou ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Kunst gaat ook over vrijheid. En mensen hebben heel erg de neiging om te denken van... oeh, dan moet ik braaf één lijn kopen. Hij trekt zich niks van aan. Nee, het is natuurlijk Lekker. wel een beetje modern. Ja, nou, ja het is, is allemaal wel is, is voor de laatste. Ja, dus ja. Hij ja. heeft ook al een, een oog voor een beetje de tegen de draad in ja. dingen. Ja. Zijn... Maar het is ook wel, soms is het heel poëtisch... dat je ook ja. meteen denkt, oh lekker, mooi... en soms is het keihard zoals zo'n Serra. Dus het gaat heel veel stijl en spraakant En hij kan weer afstoten, kan je als museum niet... Nou, dat hij doen kan, ze steeds nee, vaker, nee, maar toch? hij kan ook op een gegeven moment zeggen... Van, ik, ik, ik laat een, een Oh, dat aantal doet hij vast. Volgens mij heeft hij, wel, haar... heeft hij wel eens wat verkocht ook. Ja, want gewoon, dat, is, dat mag. Hij is vrij. Ja, maar nou. er is echt heel veel te zien, want ook Heurst bijvoorbeeld... Uh, heeft ook uh, Tracy en heeft die van alles, hè? Nou, zo'n neon van Tracy Ga, Emmen. Gaat alle kanten, gaat uh, er Veel allerlei jonge Engelsen, maar hij heeft ook ja. allemaal mensen... waar ik echt nog nooit van gehoord heb. Terwijl nee. ik denk, dat zou ik nog wel moeten weten. Jonge vinnen en zo. Zelfs, <laughs> zelfs jij wordt nog verrast daar, Nou ja, zelfs ik. Maar inderdaad, dat je denkt, waar haalt deze Fin of deze zuid-Italië ineens vandaan gehaald? Dat ja. vind ik heel interessant. Goed, nou, het is in de, in, de, in de kunststal in Rotterdam, de kaldik collectie, uh, die is daar voorlopig te zien. Uh, straks heb jij nog twee uh, zeer brandende tips uh, als recent, wat beeldende kunst betreft van dit programma. Maar we gaan eerst even plaatsmaken voor uh, het uh, journaal van half vier met Mark Visser: Radio 1. Het NOS Journaal.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 Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Een file op de A4 Amsterdam Den Haag bij Dorp 4 kilometer. Op de A27 Breda Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 2 kilometer. Daar hangt een verkeersbord op scherp vanwege de harde wind. Daarom is voorlopig de rijst ook dicht. Het gaat nog een half uurtje duren volgens Rijkswaterstaat. Bij Arnhem zorgen werkzaamheden op de A325 voor file. Vanuit Nijmegen en vanuit Arnhem zat er bij Elst 3 kilometer file. Dit is Radio 1 Opium zijn weer terug uh, met, uh, bij Opium vanuit uh, Carré in Amsterdam. Hier uh, aan tafel de drie gasten. Jan Rudolf de Lorm, directeur van het uh, Singermuseum in Laar. Het ging net over de Denker die weer terug is en die daar wordt geëxposeerd. Uh, Erik van Eegraad, uh, architect aan tafel. Met hem ga ik straks praten over onder andere uh, kunstuur. Wat straks op televisie te zien is. De crisis in de architectuur, of die er is of niet. En Hans den Jager, onze beeldende kunstrecensent is er ook. En hij was bezig te vertellen over de Kaldik-collectie in de kunststal in Rotterdam. Erik, jij zit je met Joop van Caldebo. De, de man achter de collectie uh, plan voor het museum. Nou ja, hij heeft, hij heeft heel veel jaren is hij natuurlijk bezig met het idee van moet ik dit nou allemaal mm -hmm. ergens in mijn tuintje of in mijn uh, archiefjes opslaan, of mag, ja. ik, mag ik er ook iets mee doen? Ja. En het is een fantastische collectie. Dus het, ja, het is natuurlijk echt een. Het zou fantastisch zijn als dat ook in een museum terechtkomt. Gaat dat gebeuren? Um, ik denk op termijn wel. Ja, ja. Het, uh, stedelijke gemeen, gemeentelijke overheid zijn natuurlijk een beetje traag met dat soort dingen. We vinden het natuurlijk niet zo leuk. We hebben al, hebben al mooie musea in Rotterdam, dus waarom nou weer nog eentje? Mm -hmm. Maar ik denk dat er, dat komt wel. Ja, hij wil, volgens mij, hij wil het niet voor zichzelf houden, zo is het ja. wel. Hij wil het wel ja. echt laten zien. Dus ja. ja. Ik gun, gun het hem van harte, ik denk het. Fantastisch. Ja. Ook, ja, ja. Ik oh. gun het jou ook van harte, dat je het mag bouwen natuurlijk. Dat snap je. <lacht> uh, tweede onderwerp, Hans en Hartogjager. Uh, Gerco de Ruiter? Ja, daar wil ik even over vertellen. Maar dat het zo'n goede, sympathieke, mooie kunstenaar is. Gerco de Ruiter heeft al misschien wel twintig jaar al... Heeft hij, is fotograaf. En eigenlijk doet hij maar één ding. Hij maakt foto's met behulp van een vlieger... of een soort uh, uh, hangglider. Nee. Die laat hij op. Dan hangt hij zijn camera aan. En uh, op die manier terwijl hij een beetje aan die vlieger aan het trekken is... maakt hij dus foto's van het landschap. En daar is hij ontzettend goed in geworden. Het grappige is, als je naar kijkt... dan herken je het bijna niet meer als landschap. Hij heeft een beetje een oog voor ja, een beetje een Nederlandse polderlandschap, maar ook woestijnen en noem alles maar op. Waar het dus bijna abstract wordt. Als je er naar kijkt, dan denk je ineens... Oh, daar had Mondriaan het vandaan, bij wijze van spreken. Het zijn van die, van die echte polderrechte uh, lijnen, prachtige tekeningen. Ja. En het is toch echt... En ik vind het heel mooi, want je gaat je natuurlijk meteen afvragen, hoe kan hij dat nou besturen? En, hoe, en nou ja, hij maakt heel veel. Het zijn natuurlijk ook toevalstreffers ook. Ja, maar niet alleen. Want je merkt dat hij er ook echt goed in is geworden. Hij heeft prachtige, prikkelende beelden. Waardoor je elke keer denkt: van, wat zie ik nou eigenlijk? Je gaat er heel goed voor naar het landschap kijken. En je gaat jezelf als het ware, als je zelf door zulke landschappen rijdt, ga je zelf, als je die werken gezien hebt, denken. hé, hey, hoe zou het eruit zien als ik er boven hang? Je gaat je als het ware in de vogel inleven. Ja, ja, ja. En die is nu in het stedelijk museum Schiedam. En ik vind toch als mensen daar kunnen gaan kijken, het is de moeite waard. Mooi museum. En er is ook iets bijzonders met die foto. Want ze worden op een bijzondere manier... Ja, ze worden op een soort, soort bakken geëxposeerd. Zodat je er op een bepaalde manier anders huh? naar kijkt dan anders. Ze hebben het heel mooi gedaan. Ja. Zetten ze ook een kaartje bij van hier is het of dat niet? Dat weet ik eigenlijk niet yeah. meer. Ja, volgens mij niet, want dat wil die meestal niet. Hij wil niet dat het een soort... geen ge ge ge ge ge ge ge Google Earth wordt, zullen nee, nee. maar zeggen. <laughs> het, is, het gaat om echt op andere dingen. Ja, want met Google Earth zou je bijna zeggen... kan ik het zelf ook, maar dat is niet zo, hè? Ja, nee, het grappige is dat je dat zou denken als je het zo hoort. En elke keer als ik die dingen weer zie, ben ik verbaasd. Van, goh, wat mooi, en wat scherp en wat verrassend. oké okay. permanent kwaad Heet het in het Stedelijk Museum in Schiedam? Dan hebben we nog Roy Villevoix in de Motive Gallery in Amsterdam-Noord. Ja, Motive Gallery is een hele sympathieke galerie die tegenwoordig in Amsterdam-Noord zit bij het NDSM-terrein. Echt waar je even naartoe moet. Je moet het pontje nemen als je van Amsterdam Centraal. Je moet er wat voor doen. Je moet er echt wat voor doen. Maar Villevoix is een ontzettend goede en sympathieke kunstenaar. Uh, hij is ooit, het is het, een kleine twintig jaar geleden, wilde hij iets heel anders. Hij was een soort abstracte schilder en hij dacht: ik wil helemaal breken met de cultuur. Ik wil iets heel anders gaan doen. En toen is hij naar de asfalt gegaan, naar Papua-Nieuw-Guinea. Zo ver mogelijk weg als hij kon eigenlijk van onze cultuur. Hoe verder maar ja, alles tegengesteld aan wat. En daar werkt hij, of daar haalt hij zich twintig jaar zijn werk vandaan. En dat is een prachtige tentoonstelling. Foto's, maar ook wasse beelden. De mooiste is wel waarbij een van zijn vrienden, Papua-vrienden... en hem als het ware ja, dood ziet liggen. En die beelden zijn perfect gemaakt. Rilling over je lijf. Je denkt van, het gebeurt hier. Perfect en ook heel indringend. Dus het is echt een reden om daar eens te gaan kijken wat mij betreft. Ja. Nou, zijn wij bekend met zijn werk Jan Rudolf Loring? Nee, maar ik ga wel hem? kijken. het ja? nou, nee. is uh, een goede kunstenaar. Ik van je Ik Ken het niet, Nee, nee. nee. Um, Dan is er nog iets, iets anders dat binnenkort gaat spelen. Uh, de tentoonstelling van uh, Luc Tuymans in, uh, in het Paleis voor Staatkundigen. Ja, dat wordt vast, in vast een Brussel. enorme gebeurt ja, dat, wa wa wa Wat moeten wij daarvan verwachten? Hij komt ook hier overigens. Maar wat, wat moeten wij verwachten daarvan die tentoonstelling? Nou, vast een enorme uh, powerplay van Luc Tuymans schilderijen. Luc Tuymans is natuurlijk een van de grootste schilders die er leven op dit moment. En een belg en een enorme uitgesproken Persoonlijkheid. Daar kun je Lon nog mee op over een paar weken. Hij is, hij is altijd heel gedreven en heel uh, intelligent. En hij wil altijd de hele wereld is in oeuvre vatten. Dus ik ben heel benieuwd naar de tentoonstelling, maar ook naar zo'n gesprek. Oké, okay, heel goed. Uh, dat is leuk. Dat gaan we de, de, te, tegen die tijd. Want de 17e is geloof ik een, een, een bezichtiging van die tentoonstelling. En het weekend daarna is hij uh, bij ons in Opium te gast. Nou, jij gaat zo weg naar uh, de... Want de... je moet eerder weg, want je moet naar Rotterdam terug... naar die opening van de Caledictus. Ja, ik moet daar weer even, ja, gaan, uh, ja. even dag zeggen. I uh, promise uh, to love you. Die is tot 15 uh, uh, mei daar te zien. En alle tips die Hans en Hartogjager ons al uh, heeft gegeven... die zijn na te lezen op opium.afro.nl. Ik zei al in de inleiding van onze muzikale gast van vandaag... ...zij is de missing link tussen André Hazes en Amalia rodriguez Fado ...en Hazes samen. Hoe klinkt dat? Nou, dat klinkt zo. Uh, zij gelooft in mij, maar dan op zijn Portugees. Maria de Fatima. Perguntei ontem à noite Esperas por mim Talvez eu logo chegue cedo Ele respondeu-me que sim Que sim Estou em frente dele Voltei tarde novamente Como sempre E olha para mim tão docemente, porque ele sabe que eu sou só dele de só dele. De ele acredita em mim, ele vê futuro entre nós os dois. Nunca me perdoe. Até o tempo que me é limitar e assim todo poder se orgulhar nas ruas serei sempre falar enquanto esperamos pela sorte que espera por nós. Dessas bocas que falaram que esperam que o amor acabe em nós, em nós, ele acredita em mim, ele foi futuro. Entre nós dois, nunca me pede para fazer tempo. Porque het sabe, je niet in het leven langs de afgelopen jaren het leven langs de afgelopen De Maria de Fátima uh, Zij geloofde mij op zijn Portugees. maria de fatima.com. Daar uh, kunt u haar laatste album verkrijgen of uh, via iTunes. Binnenkort treedt ze live op in Vlaardik en, en ook weer in Amsterdam. Voor meer informatie: onze site opium.afro.nl. Een paar jaar geleden kon je als architect vrijuit experimenteren met de onweinige budgetten, zo leek het. Nu mag je blij zijn met een opdrachtgever en is er nauwelijks geld voor spectaculaire gebouwen. Architect Erik van Eegraad heeft met deze nieuwe werkelijkheid te maken. Met hem praten we over de stand van de architectuur, mede naar aanleiding van een serie architecturen in kunstuur van de AVRO, waarvan vanavond deel 2 om 5 uur op Nederland 2 wordt uitgezonden. Um, om een idee te geven, Erik, van, van het soort gebouwen... wat jij gemaakt hebt uh, en, en, en maakt. We hadden het al over de stad Schouwberg in Haarlem. Dat je die hebt uh, nou, opgepimpt, mag ik wel zeggen. Uh -huh. uh, uh, het Drents Museum waar je mee bezig uh, komt, ja. uh, bent. Overigens, dat is grappig. Want Jan en Rudolf de jij, jij komt er vandaan, toch? Ja, mijn, Toen ik studeerde, heb ik twee jaar... Ik uh, in Groningen, kunstge ja. kunstgeschiedenis. Toen ja. heb ik twee jaar in het Drents Museum gewerkt. Ja. Volgens mij een gebouw van Kuipers ook, hè? net als het uh, Rijks... Ja. Ja? Nou, de, de, de uitbreiding die wij maken is natuurlijk een, uh, eigenlijk een is uitbreiding. Van, ja, ja. Van heel, veel, de, heel, veel, heel veel partijen hebben daar in het verleden al aan gewerkt. Dus ja. dat is wel eigenlijk ja. ook heel leuk aan, ja. aan zo'n gebouw. Um, dat wij eigenlijk daar nu weer onze nieuwste ideeën aan toe kunnen voeren. Ja. Ge, geef nog eens wat voorbeelden. Ander voorbeeld. Altijd horen van, uh, nou, oh, hier die... in Amsterdam ja. heel simpel uh, uh, de Oostendorkse eiland. Het gebied tussen Centraal Station en uh, Nemo. Dat hele gebied. Uh, waar waar de, het conservatorium staat en de bibliotheek ja, die, en dergelijke. Dat, dat plan is uh, voor mij. Uh, ja. ik, uh, in uh, Amsterdam staat een gebouw dat heet De Rok. Er staat een snelweg, vanaf uh, uh, Schiphol, Amsterdam binnenrijdt. Aan de Zuidas. Aan de Zuidas. Ja. De Zuidas ja. um, Herkenbaar maar doordat, ja, ik beschrijf het maar oh. even, omdat... Aan de bovenkant wordt het meer rots dan gebouw hè? Ja, sommige mensen noemen het de druiper. Dus dan heb je uh. het oh, is... mooi, mooi om het te zien. Ja, dat is het uh, soort, soort gebouwen wat je... Wat je is, is, daar, is dat een typisch van één graad gebouw? Of, of, ja, nee, zoal, hè, ja, dat zijn gebouwen gebouw die, die zijn allemaal vrij verschillend. Ze, ze zijn wel een beetje, sommige mensen vinden ze iconisch. Iconisch betekent dat ze dus als vorm... Uh, een beetje een eigen verhaal vertellen. Dus dat ze niet opgaan in een reeks... maar dat ze heel erg uh, zichzelf, uh, naar zichzelf wijzen, zou je bijna zeggen. Ja. In, in de eerste aflevering... Het is grappig dat je die term iconisch gebruikt. In de eerste aflevering van die serie architectuur werd ook die term gebruikt, iconische bloeiperiode. Ja. Is, dat zou betekenen dat die periode voorbij is. Kan dat soort gebouwen niet meer? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Er is natuurlijk geen... Uh, er is geen... Uh, bloeiperiode van, uh, uh, van architectuur in Nederland uh, in de laatste vijf, uh, zes jaar. Dat nee? is natuurlijk niet zo. Je kunt, je kunt zeggen dat we in de laatste dertig jaar... Uh, heel veel goede architectuur in Nederland hebben gemaakt. Uh, er zijn heel veel goede architecten geweest en uh, nog steeds... die uh, echt nieuwe dingen hebben gedaan. Van de stadsvernieuwing uh, in de jaren 70, 80... Uh, tot en met uh, vrij innoverende gebouwen uh, nog maar een paar jaar geleden. Hm. Dus ik denk dat we in Nederland op, op de wereldkaart ons heel goed hebben bewezen als, als een land... wat goede architectuur kan voorbrengen. Ja. Is, is er iemand geweest in die periode... Uh, waardoor jij uh, je in, in dat metier hebt verdiept... en dacht, dat wil ik worden? Architect? Nou, niet, niet in Nederland. Uh, ik ben begonnen in 1980 met mijn eigen bureau... En ik ben gaan studeren in begin jaren zeventig. Um, dus ja, voor mij was eigenlijk... Ik wist op dat moment eigenlijk helemaal niks van architectuur. Ik, uh, Le Corbusier was een naam, ja. naam waar ik wat gehoord had. En, ook in die Icoot. Ook uh, ja. die die De man die verantwoordelijk is geweest voor bijna alle lelijkheid... die we nu uh, moderne architectuur noemen. Maar in Nederland? Uh, in Nederland, nee. Er waren natuurlijk mensen als uh, Aldo van Eyck. Dat waren natuurlijk wel hele sprekende voorbeelden. Door dat soort dingen. Ja, als, als persoon. Mensen die, die een mening hadden over iets... En die niet voor wegliepen. Een jaar uh, ook achterbleven staan. Want, dat sprak dat... me wel aan. En, en dat tekent jou ook? Ik heb geen idee. Ik, ik denk nee. dat het wel belangrijk is dat je een beetje doet wat je zegt. En dat je niet maar een beetje... Uh, ja, dus, uh, je kunt toch ook onmogelijk verwachten van een architect... dat hij niet zijn ideeën doorzet. Ja, ja. Ja, behalve dat je dat gebouw moet maken, moet je er ook achter staan. Ja. Met elk, elke tegenwind die gaat waaien natuurlijk. Absoluut, ja. Ja, want heb je veel tegenwind gehad? Nee, ik heb eigenlijk natuurlijk heel veel <laughs> voor, mee, meewind gehad. Dus als ik natuurlijk uh, naar mijn eigen carrière bekijk. Uh, ik ben nu al 30 jaar bezig, ik ben nu 54. Uh, ik heb honderden gebouwen gemaakt in, in Nederland en buiten Nederland. Um, ja, dan kan je moeilijk zeggen dat het tegen heeft gezeten. Hm. En zo'n gebouw als, als De Rots, wat ik dan maar even De Rots zal noemen... daarvan zeg je zelf in de documentaire ook... Van een gebouw moet ook in de omgeving passen. Het moet... Ja. Uh, uh, ja, niet alleen dat ding op zich, maar alles wat er omheen is. Maar ja, daar heb je als architect natuurlijk geen, geen zicht nee, op. Dat, dat nee, je reageert dus ook continu. De Rots is in feite een gebouw in uh, Zuid, uh, de Zuidas. Dat is natuurlijk niet het mooiste stukje Amsterdam. Dat is natuurlijk uh, een, een stukje wat er een beetje bijgehaald is... en waar we flink zijn gaan ontwikkelen om er wat van te maken. Nou, wat ik heb gedacht, ja, als je dan toch een toren maakt... maak dan een toren die ook zichzelf... Uh, Onderscheidt van de rest en niet opgaat in een, in een brei van een, nog, nog meer van hetzelfde. Nou, ik reed er gisteren langs nou, en, ik, en ik dacht, want het, het begon natuurlijk in de woestenij en het leegte, en ik dacht, ik denk ook dat ik dat gebruik heb gezien, van hé, hey, hier is echt, dit begint karakter te krijgen, dit Aha. begint een plek te worden. Uh -huh. Dat, dat, zie, dat kan je natuurlijk niet van, van tevoren uh, Nee, aankomt, dat kan je niet van tevoren nee, maar dat, kan, dat kon Rodin natuurlijk ook niet denken. <laughs> Rodin kon ook niet weten nee. van tevoren dat zijn beelden zo beroemd zouden zijn. Dus het enige wat de man kan doen is gewoon heel hard zijn best doen... om iets echt bijzonders te maken. Ja. Zorgen dat, mensen, dat er in ieder geval twee zijn die het leuk vinden. En dan ja. hopelijk in de jaren erop op, nog meer mensen volgen. En dat maar, is hem in ieder geval gelukt. Maar ja. hij had ontzettend veel weerstand. En wat ik nu dat vind, ik interessant dat je zegt... van nou, ik had er eigenlijk best wind mee... Terwijl Rodin die werd echt verguist. Ha. Die deed dingen ja. die, die mochten. Ja. Nou ja, wind mee. Hebt, wind, mee, wind mee. Je hebt ook wel eens een Vandaag beetje wind tegen. Ik, heb genoeg, <laughs> ik heb genoeg tegenwind, maar dat wil niet zeggen dat je het niet uh, doorzet. Dat is natuurlijk iets ja, anders. Ja, want uh, sterker, we hadden het over de crisis in de architectuur. Je, ja. je bent zelfs failliet gegaan. Ja. In ieder geval een van mijn bureaus is failliet gegaan. Ja, ja. klopt. Want ja. je hebt meerdere bureaus. Ja, het ja. ja, is natuurlijk uh, nogal vanzelfsprekend. Ik heb uh, op dit moment vijf, zes bureaus in verschillende landen. Uh, in Nederland, uh, zeker in het jaren 2008, ging het heel slecht. Um, en ja, als op dat moment alle opdrachtgevers stoppen met betalen, je hebt heel veel verplichtingen, dan uh, kan het wel eens moeilijk worden. Ja. Maar dat is natuurlijk niet. Um, uh, speciaal te wijten aan het werk wat je maakt. Dat Aha. heeft natuurlijk meer te maken met de omstandigheden waar we in 2008 in belanden. En waar we eigenlijk helaas nog steeds een beetje in zitten. In ja, Nederland. Is het, nog, het is nog niet voorbij. Ja, ik denk dat het grote bezwaar natuurlijk van die crisis is dat we in Nederland een beetje zijn opgehouden met wat te willen. We waren natuurlijk heel goed in Nederland om een beetje eigenwijs door te zetten. Dingen die we in andere landen niet konden doen. In de jaren uh, zeg maar 70, 80. In Nederland werden we, waren we vrij beroemd vanwege onze stadsvernieuwing. We bouwden woningen in de binnenstad. Nou, als je dat in Duitsland zei in die jaren, keken ze raar aan: van dat, dat kan toch niet, dat zijn, maar moeten kantoren zijn. Ja. Nou, Daar waren we dus in Nederland redelijk ver mee om dat soort dingen te willen, ook al was het niet heel makkelijk. En dat uh, elan is wel een beetje met de crisis nu uh, lijkt wel heel erg verdwenen te zijn. Ja. In het buitenland zie ik daar veel minder uh, problemen van. Ja. En, en komt dat dan doordat uh, opdrachtgevers uh, aarzelen omdat ze geen geld willen uitgeven? Ja, dat is natuurlijk een beetje een deel van de Nederlandse cultuur. We, zijn, we kunnen natuurlijk slecht tegen ons verlies. Hm. En als iets niet goed gaat, dan opeens worden we... Uh, ook een beetje vervelend. Is dus dat, dat zo, Ja, he? ja. Nee, goed, het Nederlandse Nederlands, uh, wereldkampioenschap... Ja, het wereldkampioenschap. Ja, dat is natuurlijk wel een voorbeeld van hoe we niet goed met ons verlies omgaan. Zelfs het uh, niet krijgen van de WK voor 2018. Dat vinden we ja. ook al niet, niet terecht met Engeland. Dat, dat, dat klagen is natuurlijk niet erg bevorderlijk voor nee, nee. culturele productie. Ja, je, je kunt inmiddels uh, behoorlijk met een afstand naar Nederland kijken... omdat je vaak veel in het buitenland werkt... Ja. Uh, ga je dan ook inderdaad anders kijken naar, naar zo'n land? En naar ja, land dat, moet je, naar dat moet je natuurlijk wel. Ik, ik heb mijn, uh, mijn hele carrière natuurlijk te, te, te danken... aan wat ik hier in Nederland heb kunnen doen. Dus ik, ik zou wel heel uh, erg onver zijn om Nederland nu af te vallen. Um, maar je kan wel zien dat men hier moeilijker... met problemen hm. van financiële aard bijvoorbeeld omgaat dan in het buitenland. Ik zie en. mijn buitenlandse opdrachtgevers niet aarzelen op dit moment. Die denken van, goh, ja, moeilijke tijd, maar wat moet ik nou? Uh, laat ik toch nog iets bijzonders doen. Want mijn gebouw moet verkocht, ver, verhuurd en ik moet wat. Dus daar moet ik wel wat voor willen willen. Ja. Uh, in Nederland zie je meer dat iedereen reageert van, goh, ja, het ging niet goed. Het zou nog wel een keertje niet goed kunnen gaan, dus laten we maar even wachten. Ja. En dat is natuurlijk niet goed. Dan en in herken je die mentaliteit? Nou ja, nee, ik zat tegelijkertijd weer aan een museum te denken. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat gaat vanzelf waarschijnlijk. Ja, dat komt steeds weer in mijn hoofd. Maar de, de, jij werkt aan, aan het Drents Museum. Hè? Dat, ja. Wat trouwens wat, wat dus iets heel anders is. Want daar reageer je op onder andere een stuk van Kuipers. Ja. Uh, is dat heel anders voor jou dan ja, in, op de zuid als iets heel ja, absoluut. nieuws? Absoluut, nieuw rots. Uh, de, dat dat Drens is, ja. is natuurlijk een fantastisch plan omdat we eigenlijk nu... Uh, eigenlijk elke eeuw bouwen we wat nieuws aan dat museum aan. En uh, op de gegeven is de provincie Trente. Uh, het Trente Museum zelf. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die echt inderdaad wat willen. En dan weliswaar op de schaal van, uh, van de provincie Drenthe en van de schaal van Assen. Maar dat is daarmee niet minder waardig. Het is zeker uh, een heel waardevol project. Ja. Omdat daar inderdaad gewoon mensen nog steeds wat willen. En dat ja. is ook dat is, daar zie je, daar komen dus ook hele ongebruikelijke oplossingen tot stand... die straks uh, ja, veel mensen waarschijnlijk uh, erg kunnen waarderen. Ja. Heb je aan het Rijks meegedaan, de, de, de wedstrijd voor het nee, Rijks? Nee, nee. Niet. Ik, oh, ik heb... Kuipers. Nee, ik weet niet. Oké. Even die, want je zegt, van, uh, ook al is het uh, Drenthe... dat is dan een kleinere, relatief kleinere opdracht. Want daarnaast doe je bijvoorbeeld ook... je bent bezig met, met het stadion in, in, in uh, Rusland... voor Moskou, ja. ja voor, de, voor, de, voor het WK, is dat Ja, he? klopt. Ja. Dus dat zijn. Kun je alles nog wel. In, ik zou bijna zeggen, in perspectief zien. Blijft het blijft ja, dat Het is toch hartstikke mooi. Ja? Is, als je het thuis. als je een heel groot project doet. dan moet je toch ook je tanden poetsen. Dus dan. vergeet je niet opeens. <laughs> dat. Je, dat, dat minder belangrijke dingen. niet, niet belangrijk zijn. Dus, dus ik vind het juist heel, heel bevrijdend. om aan al die dingen tegelijkertijd te kunnen werken. Ja, het. het is heel plezierig. Om met iemand in Drenthe over een probleem van een fundering van een oud stuk van het gebouw te praten. Als je net uh, een paar uur geleden in bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, over een heel ander soort probleem van een gebouw hebt moeten, moeten uh, verdedigen of, of ja, ja. discussiëren. Dat is juist heel, heel, ja? heel, ja, heel bevrijdend. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Want ik het... denk dat het bijna. Ik, ik zou. ik ja, zou kom, willen, kom je weer met Ik de de ben ervan overtuigd, de overtuigd <laughs> dat alle grote kunstenaars uit het verleden. hebben uh, veel meer dan alleen maar hun eigen beschermde wereldje. Uh, als uh, referentie gehad. Hm. En uh, ja, ik denk dat het voor iedereen inspirerend is om op heel veel plekken mm -hmm. en vooral tegelijkertijd te mogen zijn. Ja. Ik heb gisteren nog even op je, trouwens net ook nog op je site gekeken. Die is tweetalig. is dus Engels en Russisch. Ja. Is die, die Russische markt zo belangrijk voor je? Nou, niet, niet zo belangrijk, maar het is natuurlijk. Uh, wij, hebben natuurlijk een beetje, uh, wij, wij wij kijken heel erg vanuit uh, Engels, uh, Frans, dat vinden wij een beetje het centrum van Europa. Centrum van Europa ligt niet daar, maar ligt ergens zo, zeg maar Praag, Boedapest, uh, Hongarije. En uh, je kunt dan ook nog zeggen dat ook in de geschiedenis is dat zo geweest. Dus uh, als je dan even kijkt hoe groot Rusland is. En hoeveel, hoeveel, uh, ja, hoeveel mensen daar rondlopen die echt wat willen, mm -hmm. die echt op zoek zijn naar hoe zorg ik nou dat mijn stad, mijn gebouw, mijn product er beter uitkomt te zien dan er voorheen. Ja. Dan is het niet gek dat je. je daar een beetje op richten. Ik heb het nu de laatste twintig jaar gedaan. En ik euh, moet zeggen, doe het met heel veel plezier. Ja. Word je, omdat het, het gaat daar allemaal met het grote gebaar. Word je dan ook een architect van het grote gebaar? Of nee, hoeft, hoeft ja. helemaal niet. Dat kan natuurlijk gemakkelijk. Je kunt natuurlijk ook. Uh, een ja. grote streek, weinig werk. Ja. Maar ik hou nog steeds van, van veel details. Dus wij, uh, wij blijven even. Peuterig, maar ook met grote gebouwen ja, bezig. Ook kleine raampjes moeten allemaal getekend worden. Het moet allemaal bedacht ja. worden, het moet allemaal ja. uitgezocht worden. Het is grappig ja. overigens dat je dat zegt, die streek, want in de documentaire, in de architectuur zit, daar zit je achter je bureau en dan heb jij een, een, een, een voorbeeld van een gebouw wat je in Rusland hebt gemaakt, maar dit is ooit wel begonnen met één streek. Ja, maar dat is, ja, dat is, dat is natuurlijk het de, de prachtige van creëren. Je begint met niks en langzaam ontwikkelt zich dat. Dat is natuurlijk... Ja. Uh, um, ja. Ja, nou, nou even de laatste vraag, want we hebben het over het faillissement gehad. Ben jij voorzichtiger geworden na het faillissement? Of denk je van natuurlijk ja, op... word je wel, uh, maar je wordt sowieso voorzichtiger als je ouder wordt. Dat is uh, nee. uh, blijkbaar uh, een, een onvoorkomelijkheid. Ja. Uh, nee, maar ik denk dat je gaat, je denkt natuurlijk iets meer aan na. Ik, ik, kijk natuurlijk wel of ik, ik heb natuurlijk in het verleden risico's genomen, voor, ook voor anderen. Daar ben je natuurlijk wat minder uh, gemakkelijk in. Dus je bent natuurlijk wat, nu wat strenger uh, dat iedereen doet wat hij ook belooft voordat je weer iets nieuws gaat zitten doen. Dus, uh, in die zin wel, maar ik denk ja. qua werk... Uh, nee, absoluut niet. We, we moeten gewoon veel willen. En we kunnen eigenlijk niet genoeg willen. Oké, okay. dankjewel, Erik van Egeraad. De serie Architecturen met uh, vandaag dus uh, aandacht voor uh, zijn werk... vanavond om vijf uur in uh, Afroos Kunstuur op Nederland 2. Uh, Peter Buwalda, schrijver uh, aangeschoven van de Bonita nieuw. Uh, ik ga zo met je praten over... Uh, over, ook over het boek, maar ook over uh, Santa Amour. Want je maakt deel uit van die grote literaire tour die binnenkort weer start. Ik wilde eerst nog eventjes hier aan tafel uh, uh, de culturele tip vragen. Jan Rudolf de Lorm, heb je iets gezien, gehoord, uh, gelezen wat je echt de moeite waard heb, vindt? Ja, ik heb uh, de wereldpremière van de opera Legende. Ah. De ondergang van de heer Prikkebeen. Uh, meneer meneer Van, van Wagemans. En ik ben... Ja, van Wagen, Peter Jan Wagemans. En ik merk, ik raak altijd zo geïnspireerd door, door theater, muziek, opera. Uh, en, en eerlijk gezegd, minder door andere tentoonstellingen. Mm -hmm. ik ben dan ook, ik was hier ook echt jaloers. Ja, ja. Want het is zo'n bombardement aan indrukken. Visueel, Zeerde geluid, behoorlijk. waanzinnig. Legende. Ja. Ja. Allemaal Goe van. goede recensies gekregen. Uh, Erik van Eegraat, jij een tip? Ja, Het is al net besproken, maar het blijft eigenlijk mijn, mijn voorkeur. De Calder Collection. Het is natuurlijk um, <laughs> fantastisch. Nee, een, een collectie verzameld door gewoon wat één iemand belangrijk vindt. Ja. Hoe, hoe goed, hoeveel beter kan je het maken dan dat? Ja, oké. Okay. Het is echt, uh, echt indrukwekkend. In Rotterdam, in de kunsthal had jij nog een tip trouwens? Uh, ja, ik zat er even over te denken. Ik ben bij Ella en Nicolas van Pauke geweest. Het zijn twee muzikale wonderkinderen. Uh, uh, de meisje is uh, 16 en speelt cello. Uh, prachtig. En de jongen is 18 en speelt piano. En die treden vast binnenkort samen ergens op met een of andere cello-sonaten. En als je de kans krijgt, moet je dat okay. zien. Nog een keer de namen? Uh, Ella en Nicolas van Pauke. Oké, okay, dat hebben we genoteerd. Um, ja, nou straks verder. Hè? Dat boek is 543 pagina's, geloof ik. Dus dat is op zich al... Van de... Ja, dat wordt een lange uitzending. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, ik zal vragen of we iets langer door mogen gaan. In ieder geval zijn we terug na het uh, journaal van 4 uh, van, uh, uur inmiddels. Ja, dan nog een half uur opium met onder andere de virtuele vertiende Peter de dus en de collega Cornel Maas komt ook nog langs. Tot straks.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 Wat gaat het kadai to me jak fi om? An orderly transition must be meaningful and it must begin now. Luister zometeen van half vijf tot zes naar een extra uitzending van het NOS Radio 1 Journaal. We are he! we are here. It's up clover, up clover. We are president! We are president! Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 nu gebeurt het in Tunesië en Egypte in Jemen. Dertig jaar geleden was het in Iran. Het volk kwam in opstand tegen een door het Westen gesteunde dictator. Dood aan de sjahs kandeerden duizenden kelen. Er vielen honderden doden, maar de revolutie slaagde. En de sjah vertrok. Daarna kwam de kater. Andere tijden, vanavond, tien over half negen, Nederland 2. Dit is Radio 1.